Vijf landelijke dagbladen doen mee aan een actie om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. De kranten drukken komende week een van hun pagina's af in eenvoudig Nederlands. Het gaat om de Volkskrant, Trouw, De Pers, Metro en Spits. Ze schrijven de pagina zo dat die begrijpelijk is voor mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Dat zijn er in Nederland zo'n anderhalf miljoen. Ze hebben moeite met alledaagse dingen als een treinkaartje kopen, pinnen of boodschappen doen. Volgens de kranten is laaggeletterdheid een taboe en moet het probleem juist openlijk worden besproken en aangepakt. Bij een autorally in Amsterdam heeft een raceauto voor de ogen van het publiek een vrouw geschept. Het zwaargewonde slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdam Rally Sprint wordt gehouden op een aantal afgesloten wegen in Sloterdijk. Het slachtoffer is een marshal die rallyrijders aanwijzingen geeft. Ze was de weg opgelopen om deelnemers te waarschuwen snelheid te minderen wegens een botsing even verderop.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 Bij motorracers in San Marino is een Japanse coureur om het leven gekomen. Shoya Tamizawa kwam in de Moto2-race ten val en werd geraakt door twee coureurs die achter hem reden. De 19-jarige Tomizawa werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed haar korte tijd later aan zijn verwondingen. De Moto2 is de nieuwe naam van de 250 cc-klasse.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 Was dat het project wat een, ja, een eindexamenopdracht was van Daan van Putten? Maar de band bestaat niet meer, heb ik me laten vertellen. Want uh, ik heb begrepen dat Daan toch bezig is om nu een eigen band te, te gaan beginnen. En of dat uh, nu een andere naam gaat krijgen, dat weten we niet. Maar dit was nog uit het uh, verleden van uh, een periode dat ze dus bezig waren voor een eindexamenopdracht. En dat was dus uh, heel erg leuk. Leuk om mee te beginnen in het de derde uur. Vijf minuten over vier. Het laatste uur van zondag in Kennenbeland is aangebroken. En het is er dan ook even drie tot vier weken rust voor mijn kant uit. We kunnen het nog even heel fijn en relaxed aandoen. En dat doen we met een hele mooie van Supertramp en de Fool's Overture.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 all could be. While everybody's sleeping, the boats put out to sea. Born on the wings of time, it seems Any seeds to sow? En dat waren ze, de Fools Overture van uh, Superdramp. Het is uh, 16 minuten over 4. Ja, met zo'n uh, plaatjes uh, voel je dat wel aardig op. Vandaag speelde Zwaneburg tegen Bloemendaal. Het is uh, 4-1 uh, geworden voor uh, Zwaneburg. En dat betekent dat Bloemendaal een behoorlijke uh, ja, tik heeft uh, gekregen. En tik heeft opgelopen. Geen, uh, ja, noem je dat, geen nababbel uh, in deze voor uh, de wedstrijd uh, die gespeeld is. Al daar. En het betekent ook voorlopig even de laatste wedstrijd die even live verslagen is geworden. Klinkt ook zo leuk. Uh, het was de laatste wedstrijd verslag voorlopig dan. Want uh, Tjerk de Blauw die gaat uh, een paar weken met vakantie. En dan uh, zal het uh, pas ergens in uh, oktober weer zijn. Dat er weer verslag uh, gedaan kan worden van de, de wedstrijden van Zwaneburg tegen Bloemendaal. Dus dat uh, kan ik dan in ieder geval uh, melden. Dan nog even gewoon het uh, nieuws uh, op zich verzameld uh, de afgelopen week door uh, AB Radio. Um, uh, op uh, vrijdagmiddag is de A200 omstreeks half drie enige tijd afgesloten geweest vanwege een gaslekkage. En ook moesten bij diverse bedrijven het personeel de pand uit vanwege deze le lekkage. Volgens uh, omstanders was er een hoge druk op de gasleiding naar de voormalige suikerfabriek uh, gekomen. En die was ook daar kapot getrokken. Nadat het uh, lek gedicht was, werd de A200 weer vrijgegeven en mochten de werknemers weer hun werk hervatten. Al dus het uh, bericht bij uh, <coughs> uh, AB Radio uh, terug te vinden. Dan is er uh, nog meer uh, nieuws te melden, want uh, zo is er ook... In Hoofddorp het een en ander gebeurt. Na twee jaar voorbereiding is de bouw van de unieke buitenspeelplaats op vestiging het kasteeltje van Happy Kids. Kinderopvang in Hoofddorp een feit. Vrijdagmiddag, afgelopen vrijdagmiddag, werd het sportplaza officieel geopend door Nederlands grootste sportfanaat en oud-voorzitter van het NOC NSF. Irika Terfstra en als ook de wethouder Duurzaamheid, Werkjeugd en Onderwijs. En dat was uh, wethouder Nedersticht van de meer. Buiten is volledig ingericht met de modernste snufjes op het gebied van interactief spelen. Sport gecombineerd met hun eigen belevingswereld, namelijk uh, gaming, maar dan actief. Happy Kids wil met dit initiatief een uh, brug slaan tussen educatie, sport en entertainment. En ruim 4000 vierkante meter actief en interactief speelplezier. Zoals speltoestellen zoals de Jalp, Sona en Smart, uh, Smarters uh, staan garant voor urenlang speelplezier gericht op beweging, samenspel en competitie. Heeft dus alles te maken met uh, de overheid, uh, ja, min of meer de stimuleren van de overheid... ...om kinderen in beweging te krijgen. Zo is het mogelijk om in de huidige huiswerkruimte... ...zelf een spel te ontwikkelen... ...en deze vervolgens buiten samen te spelen. Interactieve voetbal... Uh, ...muur... ...sluit aan op de belevingswereld van de jeugd... ...en combineert positieve punten... Uh, ...van het gamen... Spanning, levels halen en competitie. Ik denk dat dat met een soort van wie moet zijn. Met al het goede van het buitenspelen. Het Panna Out Court. En Panna is een vorm van een soort van voetbal. In een, nou ja, in een zegt hier. Zo moet je het zien. Met ook Kabouter doeltjes. En dan zit je, speel je met één of twee man tegen elkaar. Uh, waarbij diverse technische vaardigheden kunnen worden geoefend. En een multifunctioneel uh, ja, sportveld maken. De buitenspeelplaats tot een echt sportplaza en daarnaast beschikt Happy Kids als eerste kinderopvang in Nederland over het officiële Mark Lammers Plaza waarop kinderen positief worden gestimuleerd door een breed scala van, uh, aan interactieve sport- en spelvormen. De Alpsona is een interactief geluidsspeeltoestel van de nieuwe generatie en de interactieve technologie maakt gebruik van een bewegings detectiecamera en maakt zo uiteenlopende spellen mogelijk. Happy Kids heeft een duidelijke visie ten aanzien van educatie, sport en spel tijdens buitenschoolse opvang waarin kinderen meer moeten worden uitgedaagd vanuit de huidige beleving. en zag direct om als eerste kinderopvang het initiatief van Mark Lammers als basis te nemen voor het sportplaatsen. Mark Lammers, die kent iedereen wel, want hij is de voormalige Bondscoach geweest bij de dames uh, Hockeyploeg van Nederland. Het is uh, de aanzet tot een beweging brengen van kinderen op een leuke en educatieve en spelende manier. Zo vertelt Arco Coat, directeur van de Happy Kids kinderopvang. Aldus het uh, bericht zoals dat hier uh, te melden is op uh, de AB uh, website... Dan gaan we weer verder. Um, over, een aantal, uh, ja, uh, over een aantal dingen zijn we altijd uh, tevreden. Zeker als we het uh, van de bloedgroep CFM gaan vergelijken. Deze band uh, was ooit een keer te gast bij CFM. En ze doen nu uh, heel veel leuke dingen in het land. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En dat is Chef Special met Deadline.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 Now, I've been thinking about those times, I've been thinking about those times that my energy was all I ever need. All the records that me staring at that white page, hoping that it might change. That lines become a headline In my way. My quality time with father's time was always fine. Now it's like I'm part of a sock stuck in my mind that I just can't understand. him some of the facts, we was always down to business, right? No matter what. Consequences for my eyes, we be watching them on the sunrise and won't surprise. Long time writing, we were caught the night. And yo, my pen's still damn, I was holding them tight. But yo, there's nothing to be stressed about writing. And Father time said, Oh, hell no, Shepard. Cause we did all right. The next time I come by, we'll let them both fly. Now it's time to move me home, dude, I'm pretty tired. Enjoy that glimpse in your last bit of sunrise. Gotta ride a little bit more. That's right. Stop, boy.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 If you feel like those days are busy stealing your nights If you feel like those nights really need you to write And if I sleep every night, I'll be sleeping for life, you feel me? He's let me dream a day, and I will live for the nights They wanna hear me say I didn't have a time I got a record up the oven and that's something Ain't nobody stopping that, stopping that from coming Gotta write a little bit more, that's right, that's right Stop that what you Yeah, up. feelings van Fabiana Damers. Daarvoor was het uh, Ghana met uh, een uh, mooi nummer van haar. En daarvoor deadline van Chef Special. Uh, ook uh, hier in een akoestische ruimte opgenomen. Vier minuten over half vijf. Inmiddels bij AB Radio en CFM Zandvoort. Als het gaat om zondag in Kennenbeland. Uh, dan nog even wat bericht van de afgelopen weken. Het is weer eens raak uh, geweest wat betreft... Een buschauffeur die in elkaar uh, geslagen is. Tenminste, hij heeft een, uh, een klap gekregen in het gezicht. Dus zo er. Uh, ja, uh, wel enigszins nuanceren, het uh, bericht. Een onbekend gebleven man heeft uh, vrijdag omstreeks uh, half tien s ochtends. Een 29-jarige buschauffeur uit hem een klap in het gezicht gegeven bus reed op de hoek van de, Goenot, of de Goenotstraat eh, met het Bachplein. Dat gebeurde in Heemskerk. En wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling is onbekend. De politie heeft een onderzoek in de omgeving ingesteld... op zoek naar de verdachte, maar heeft hem niet aangetroffen. Mensen die getuigen zijn geweest en mogelijk meer kunnen vertellen... worden verzocht om contact op te nemen met de politie... in Heemskerk via 0900 8844. Dus 8844 met 0900 eh, ervoor. Uh, er is er, uh, dan is er nog meer aan de hand uh, wat dat uh, gaat, want er is ook uh, een aantal onverlaten die bezig zijn geweest. Uh, Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een pinautomaat aan het Muiderbos vernield gebeurde in Hoofddorp. Politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van de vernieling. En mochten de mensen meer informatie hebben of iets uh, gezien hebben... Die kan, uh, en ook de politie verder kan helpen in het onderzoek... neem dan ook even contact op met de politie in Hoofddorp... via het uh, welbekende nummer 098844. Dus 098844. Meer nieuws, uh, uh, verkeersnieuws uh, in dit geval... want uh, twee auto's zijn vrijdagochtend rond half negen... hard met elkaar in botsing gekomen op de A. Hofmanweg... En Dat gebeurde in de Waardepolder in Haarlem. Een vrouw reed in haar auto in noordelijke richting... toen ze ter hoogte van de oude weg gas terugnam... Omdat, ze een, uh, een uh, of dat, uh, omdat er een auto mogelijk aankwam. De achterlichter merkte dit te laat... waarop uh, deze er met een harde vaart op knalde. Diverse hulpdiensten kwamen er ter plaatse... om de man uit zijn auto te bevrijden. Twee deuren werden eruit gehaald... waarna het slachtoffer met de ambulance kon worden afgevoerd, uh, afgevoerd naar het ziekenhuis. De van de voorste auto kwam gelukkig met de schrik vrij. Kruispunt is overigens erg onoverzichtelijk. Hofmanweg is een voorrangsweg, maar het stopteken op de oude weg is door de slijtage vrijwel onzichtbaar geworden. En Verder staat het bord op de Hofmanweg dat aan moet geven dat een voorrangsweg eh, is achter een boom geplaatst en is deze bovendien geknakt. Verkeersongevallenanalyse van de politie is ter plaatse gekomen om de sporen veilig te stellen. En verkeer vanuit Pinningsveer moest tijdelijk een andere weg richting Haarlem zoeken. Al dus het bericht zoals dat hier vermeld wordt op de AB radio website. Dat bracht de tijd alweer op acht minuten over half vijf. Weer even terug naar 2008 toen deze meneer een aardige hit scoorde. Ik denk dat hij nog aan het randje van deze nasomer nog wel kan. Piano van Erik Prits. David Quetta en Kelly Rowland. Daarvoor Sharon Den Adel. Samen met Armin van Buren daarvoor was het Erik Priets met Piando. Uh, even het uh, vrolijke gedeelte maar even uh, nemen. Het uh, melancholische van de zingen is even achterlaten. Ik uh, vind trouwens nog weer iets uh, in mijn mailbox wat heel erg uh, interessant is. Uh, de runners-up van uh, de Rob Agda Award... ...van 2009-2010... ...van de tweede voorronde... ...en uh, dan heb ik het over de winnaars van de Amsterdam Popprijs... ...Klopje Popje komt ook uh, in actie... ...ze gaan uh, een aantal optredens uh, doen... ...doen ze in uh, Parkhuis Wilhelmina in Amsterdam... ...dat uh, is donderdag 16 september... ...aanvang is 9 uur... ...toegang is 5 euro... En uh, daarna zijn ze ook nog uh, in het uh, paard van Troje uh, te zien. Dat is een dag later, op vrijdag 17 september. Aanvang is half negen en de toegang is vijf euro. Dus voor de mensen die een beetje van uh, hele aparte uh, ja, muziek... Het is uh, zoals uh, Evert van der Waarswallen zei, uh, Bark Harry gewoon uh, wat, wat, je, wat je te horen krijgt. En een beetje gegrom uit, uh, ja, uit uh, de oertijd, zo lijkt het wel. Maar hier en daar zitten dan ook wel hele Nederlandse teksten. Ik kan je wel zeggen, het is heel apart... Dus je moet er wel uh, enigszins uh, wat van op de hoogte zijn. Anders heeft het weinig zin. Nog iets uh, wat ik uh, te vermelden waard vind... is dat uh, Celine Cairo, dus uh, die je al eerder in deze uitzending... al met uh, Hello of Memory Hotel of Hello Memory was het... Uh, met een EP gaat komen en dat gebeurt op 8 september zal die presentatie plaatsvinden uh, mensen die nog uh, daar naartoe willen die kunnen daar nog heen uh, je kunt uh, een, uh, een kaartje kopen of reserveren maar dat moet je dan wel even doen op de website van Paradiso www.paradiso.nl en uh, dan uh, kan je er dus bij zijn om in ieder geval zeg maar de EP van deze Celine Cairo uh, te kunnen zien uh, het is zeer moeite waard want uh, ze maakt Hele leuke muziek. Dus dat uh, is even wat ik uh, nog op de valreep uh, kan uh, melden in uh, deze uitzending. We gaan uh, eventjes uh, weer uh, terug naar, uh, naar een uh, wat grijzer tijdperk. Namelijk het uh, tijdperk van dat we nog, ook nog hele nederpop, ja, nederpop hadden... op het gebied van een beetje rock en dat soort dingen. En dan denk ik aan uh, Brainbox bijvoorbeeld uh, met Downman.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 To look good and make it Hope that someone can... Tree. Bodies in the Boaty tree, bodies making chemistry Bodies on my family, bodies in the way of me Bodies in the Cemetery Terug Robbie Williams met buddies was dat. 2009 was het een beetje het jaar dat Robbie Williams weer een duistere periode van hem af kon sluiten. Met allerlei verslavingen en dat soort dingen. En 2010, ja, hoe kan het ook anders? Hij is in het huwelijksbootje getreden. En vervolgens heeft hij ook nog eens een, ja, een beetje een plakkerig plaatje opgenomen met Gary Barlow een van de, de mensen van Take That... waar uh, Williams uh, deel van uit heeft gemaakt. Maar het uh, zal de opmaat gaan uh, worden voor een Take That-reunie. Dus dat uh, is dan weer wel uh, zo. Uh, het uh, nummert overigens wat ze met z'n tweeën hebben opgenomen... Gary Barlow en Robbie Williams heet Shame. Dus <coughs> dat is uh, zeg maar wat ik nog eventjes kan melden. Daarvoor was het uh, Brainbox met uh, Downman. Het is uh, drie minuten voor vijf. Deze zondag in Kermeland uh, zit er weer op... Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Wie er dan zit, weet ik niet uh, precies. Maar het uh, zal heel erg uh, goed gaan komen. Dat sowieso. Nou, we hebben er nog eentje uh, nog klaar uh, staan. Ook een oude wedstrijd. The Doors en Love and Medley. Tot de volgende keer. Dag! day. Hey.